4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft een lange afstandsraket gelanceerd. Het communistische land zegt dat het een satelliet... in een baan om de aarde heeft gebracht. Volgens Japan is de raket over het Japanse eiland Okinawa gevlogen. De veiligheidskabinetten van Japan en Zuid-Korea... kwamen direct in spoedzitting bijeen. Japan heeft zijn bevolking opgeroepen kalm te blijven. Veel landen hadden de afgelopen dagen druk uitgeoefend op Noord-Korea... om van de lancering af te zien... Algemeen wordt aangenomen dat de raket ook atoomladingen kan vervoeren. Noord-Korea zei maandag nog dat de lancering om technische redenen... zou worden uitgesteld tot 29 december. Eerder dit jaar, in april, mislukte een Noord-Koreaanse test... met een lange afstandsraket. Die raket viel voor de Koreaanse kust in zee. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Portland... in de Amerikaanse staat Oregon zijn drie doden gevallen. Eén persoon raakte zwaar gewond... Onder de doden is ook de schutter, een man met een masker en een camouflagepak. Hij schoot in de middag in het winkelcentrum om zich heen. Veel mensen renden winkels in om zich te verstoppen. Volgens de politie in Portland pleegde de schutter daarna zelfmoord. De operatie van de Venezolaanse president Chavez is geslaagd, dat heeft de vicepresident gezegd. Volgens hem duurde de ingewikkelde operatie zes uur. Chavez vecht al sinds 2011 tegen kanker. Hij kondigde afgelopen weekend aan dat hij weer naar Cuba zou gaan voor een operatie. Hij was toen net een paar dagen terug uit Cuba, waar hij drie weken onder behandeling was. Zijn politieke tegenstanders vinden dat Chavez met de bezoeken aan Cuba de artsen in Venezuela schoffeert. Het weer, vanuit het noorden trekken winterse buien over. Vrijwel overal vriest het licht en plaatselijk is het glad. Overdag vrij veel bewolking en soms nog wat winterse neerslag. En dan wordt het ongeveer drie graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit uur. De Tweede Kamer debatteert over Griekenland. We worden doodgegooid met de kwestie. Tijd voor uitleg van Europa kennen. Bart van Hork. Ook in dit uur. Jan Kruijs viert een jubileum. met zijn Jan Jans en de kinderen. En lopen de spanningen in de VS hoog op. nu de Democraten en de Republikeinen het niet eens worden over het begrotingstekort. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800 21121 0800 1121. Of Twitter met hashtag WNLNacht. Op 1 januari 2001, ook wel 111, was het een bijzondere dag. Op 222 trouwden Maxima en Willem-Alexander. Op 1111 -11 -11 werden de meeste huwelijken ooit gesloten. En vandaag is het dan eindelijk 121212. -12 -12. En dus is het vandaag Global Worship Day. Over de hele dag komen christenen bij elkaar en zo ook in Maleisië. Daar is onze correspondente Christi Seine. Christi, goedemorgen. Ja, laten we maar bij het begin beginnen. Hè? Wat is Global Worship Day? Nou, Global Worship Day is een globaal evenement. Waarbij kerken overal ter wereld samenkomen via het internet en live God gaan aanbidden, zingen en psalmen opzeggen. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een, een, een, het juiste moment om uh, als christenen bij elkaar te komen en uh, eigenlijk ja, God te prijzen. Ja, precies. En hier verwachten ze dus helemaal niks van terug. Maar dat gaat Normaal via het, het, het internet, oorlog, zeg jij? Ja, gaat via het internet. Ja. Dus er doen, uh, 45 landen doen mee. En in Maleisië doen er 14 kerken mee. En zij hebben, wij gaan vanavond gaan ze dus uh, diensten houden. En het wordt allemaal opgenomen en live gestreamd. En ja, Maleisië, ik weet van Maleisië dat het een islamitisch land is. Um, hoe, ja, hoe, hoe kijkt men dan tegen zo'n Global Worship Day aan, waar Christenen dan bij elkaar komen? Nou, het is de eerste keer dat dit in Maleisië plaatsvindt en veel Maleisiërs weten dus niet dat dit plaatsvindt. De christelijke gemeenschap weet het wel, maar voor hun is het nu heel druk en ze gaan het voornamelijk live volgen. Dus eigenlijk, ja, um, veel, veel, veel Maleisiërs weten niet eens dat deze Global Worship nee. Day uh, ook wordt nee. georganiseerd in Maleisië. Nee, ja, Maleisjes zijn allemaal moslim, mm -hmm. over het algemeen. Dus die, ja, ze bewegen ook in andere kringen dan de christelijke gemeenschap. Maar voor de christelijke gemeenschap is het wel bekend. Maar. Ja, stel dat de moslims daar dan ook erachter zouden komen dat die Global Worship Day dus best wel een, een, een ding is voor, voor christenen. Um, zou, dat, zou dat tot gedonder dan kunnen leiden? Of, of leeft leef men wel vreedzaam naast elkaar? Um, ja, het zou misschien wel tot problemen kunnen leiden. Het is in Maleisië verboden voor christenen om uh, te proberen om Maleisische mensen te bekeren. En dit zou misschien gezien kunnen worden als een subtiele manier om dat te doen. Hm. Dus het zou wel tot verdomme kunnen leiden. En hoeveel mensen doen er nu mee aan zo'n dag? Je zegt 25 landen. Aan hoeveel mensen moet ik dan denken? Uh, nou, Van de andere landen ben ik er niet achter kunnen komen. Maar in mijn lijstje is het per kerk ongeveer iets van 250 mensen. Okay. En er zijn ook kerken die zich niet hebben ingeschreven. Maar die doen wel mee, maar die doen er op een kleinere schaal mee. Ja. En jij gaat daar natuurlijk ook naartoe uh, vandaag. Ja. Wat verwacht je? Um, ja, heel veel uh, verschillende etniciteiten. Ik heb al gehoord dat er veel Chinezen zullen komen, veel Indiërs, Afrikanen. En ik verwacht dat er ja, inderdaad heel veel uh, zingen en heel veel psalmen worden opgezegd. Ja, En voor jou persoonlijk, en is... Ook het... en voor jou persoonlijk ja? is die dag, dag voor jou persoonlijk ook belangrijk? Nee, voor mij persoonlijk niet. Ik ben niet christelijk. Dus jij gaat er maar echt als, als journalist zijn, dan ga je daar naartoe ja. en niet als uh, sympathisant als Laard. Ja, echt als journalist. Ik ga echt observeren. Rechtstreeks vanuit Maleisië, onze correspondenten Christy Seine. Dank je wel voor je bijdrage. Ja. Het is zes minuten over vier. U luistert naar nieuw Al Wakker op Radio 1. U kunt ons ook bereiken via Twitter bij het hashtag WNL Nacht. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek, Zometeen de kranten. Eerst Fink met Pretty Little Thing. When she leaves, she's just asking to be followed. When she walks out, all she wants is to be left. All my boys say, she's just asking for it. I ain't saying nothing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 When you walked in, all I want is a reason to talk to that girl whose grace is so rare. Oh my boys say you won't get Ja U luistert daar nu al wakker op Radio 1. Het is 11 minuten over vier en dat betekent dat de kranten alweer op weg zijn naar de kiosk. We nemen ze met u door in het krantenoverzicht. De Telegraaf kopt prijsstunter zoekt grenzen van de wet op. De eerste prijsvechter Ryanair ligt zwaar onder vuur van pilotenverenigingen in Europa. De veiligheid zou in het geding zijn door hoge werkdruk, agressieve leiding en Russisch roulette met bijna rampen. Ook de Vereniging van Nederlands Verkeersvliegers maakt zich grote zorgen. Ryanair werkt veel met jonge piloten op contractbasis... via externe bureaus waar weinig controle op is. En vakbonden worden geweerd, zei VNV-voorzitter Evert van Zwol gisteravond. Ryanair-topman Michael O'Leary noemt de beschuldigingen onzin. Ook in de krant van Wakker Nederland vandaag, het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft mogelijk gesjoemeld met declaraties. De afdeling kindergeneeskunde wordt door de Nederlandse zorgautoriteit ervan verdacht verkeerde of onterechte declaraties te hebben verstuurd aan zorgverzekeraars. Het gaat om signalen van upcode. Dat betekent dat er meer zorg gedeclareerd is dan verleend, wat uiteindelijk leidt tot hogere premies bij de consument. Niet alleen de Nederlandse Zorgautoriteit heeft het VUMC in het vizier. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg verricht al maanden meerdere onderzoeken... naar mogelijk vermijdbare sterfgevallen die gemeld hadden moeten worden als een calamiteit. Sinds september staat het ziekenhuis onder verscherpt toezicht... vanwege onjuiste informatieverstrekking over ruzies tussen specialisten aan de inspectie. Volgens het VUMC is de zorg aan patiënten op de afdeling kindergeneeskunde niet in gevaar. We verlenen alle medewerking aan dit onderzoek. En dan naar de Volkskrant. Klanten dreigen met ingang van het nieuwe jaar weer contanten moeten afrekenen bij de apotheek, omdat de onderhandelingen tussen apothekers en zorgverzekeraars zijn vastgelopen. Dat stelt de associatie van Ketenapotheken in een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid. Negen van de tien apothekers weigeren volgens de associatie tot dusver het contract met zorgverzekeraars te tekenen. Dat contract zal volgens hen leiden tot verdergaande bezuinigingen op personeel, slechtere openingstijden en minder maatregelen voor de verbetering van veiligheid. Veel apothekers hebben relatief hoge kosten voor huisvesting en personeel. en moet eigenlijk bezuinigd worden, maar ondertussen neemt de hoeveelheid werk juist toe, zegt directeur Sjoerd Veenstra van de Associatie van Ketenapotheken. Vorig jaar is 93 procent van de apothekers gecontracteerd, zegt de woordvoerder. Het resultaat van onderhandelingen kan zijn dat sommige apotheken verdwijnen in regio's waar er veel zijn. NS en ProRail zijn onder verscherpt toezicht gezet door de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft Trouw. Aanleiding is een onderzoek naar de dienstregeling bij werkzaamheden aan het spoor. Ondanks waarschuwingen rijden volgens de inspectie nog te vaak treinen door rood, 150 keer per jaar. Tijdens zo'n voorval op 21 april van dit jaar botsten in Amsterdam twee passagierstreinen vol op elkaar. Hierbij viel één dode en raakten 190 reizigers gewond, waarvan 20 ernstig. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek gisteren dat de dienstregeling op die dag te krap was, waardoor er veel rode steinen nodig waren. Ook de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg doen onderzoek naar het ongeluk. Wat hen opviel? Het relatief hoge aantal gewonden. Volgens de Raad komt dat mogelijk door het type interieur van de treinen... zoals hoekige tafeltjes en glazen wanden. Een onderzoeksbureau bekijkt intussen of en hoe dat beter kan. En tot zover het krantenoverzicht van vandaag. 12 december 2012, dat is een bijzondere datum, maar op de 12 e van de 12 e in andere jaren zijn meer bijzondere dingen gebeurd. Zoals 12 december 1970, de dag waarop de strip Jan Jans en de kinderen voor het eerst verscheen. De bedenker van de strip, Jan Kruis heeft de verantwoordelijkheid voor de wekelijkse strip in de libellen inmiddels overgedragen. Ondanks dat is hij nog steeds Mr. Jan Jans. Goedemorgen. Goedemorgen. Is, de, is 12 december nu ieder jaar weer een bijzondere dag voor u? Nou, ik word er door anderen aan herinnerd. Ik, uh, als je me niet gebeld had, dan was het uh, vrijwel onopgemerkt aan mij voorbij gegaan. Het is, het is 42 jaar geleden. Weet u nog wat het verhaal was van de eerste strip? Ja, ja, dat weet ik. Dan uit mijn hoofd hoor, dan zie je op het eerste plaatje uh, de, de familie aan tafel. En Jan die staat op en die zegt, uh, nu gaat vader een lekker dutje doen. En dan gaat hij zitten en dan... Uh, wordt hij op alle mogelijke manieren gestoord door katootje. Oh nee, door, door, door Carlijn die zegt: Papje zit op de tv-gids. En die wordt dan met een kracht onder hem vandaan gerukt. En dan, dan, dan springt de rode kaat met een plof op zijn buik. En dan is met het katootje ook nog wat aan de hand. En dan zegt Jan, Jans: Nou, nu heb je wel genoeg geslapen hoor. Dit is niet goed voor het gezin. Hm. Zo'n zo suffende vader. U heeft hem dus 42 jaar geleden bedacht, de strip. Hoe bent u eigenlijk op dit idee gekomen? Iedereen kent Jan Jans en de kinderen. Maar uh, ja, het moet toch wel vrij creatief zijn om erop te komen. Nou, laat ik je nou vertellen dat die eerste aflevering... waarvan ik net probeerde iets van te vertellen... die heeft nog een jaar ongebruikt in de kast gelegen. Want toen heb ik op verzoek van de toenmalige Spanis... nog twee verhalen van George en Jimmy getekend. Oh. Ja, en na een jaar kwam die pagina weer tevoorschijn dat de hoofdredacteur van Libelle zei... ...ja, we hadden nog een stripje liggen. Uh, Doe do, do daar eens wat mee. Hm. En toen is het eigenlijk begonnen. Dus het is eigenlijk een beetje bij toeval eigenlijk, uh, ontstaan. Ja, nou, toeval. Ik kende die man, die, die, die, die hoofdredacteur Peter Middeldorp, heel goed. Hij was daarvoor hoofdredacteur van Robbedoes, dat Belgische stripblad... En uh, ja, onze paarden hadden zich al eerder gekruist en ik had al eerder voor libellen gewerkt, maar toen kwam het verzoek voor een stripje. En uh, dat heb ik, uh, ja, het meest voor de hand liggend onderwerp genomen mm -hmm. wat ik maar had en dat was een gezinnetje. Van een man met twee dochters, een rode kater en een dekkeltje. Hm. Nu heeft u de strip jarenlang samen met uw vrouw gemaakt. Hoe ging dat nou, precies? Nou, eigenlijk heeft mijn vrouw heeft hem ingekleurd. Ja, ze speelde wel een hele belangrijke rol. Want elk plotje wat ik bedacht, werd natuurlijk eerst gekeurd. Zo gaat dat meestal. <lacht> door, door de vrouw. Mijn vrouw. <lacht> en dan las ik het voor. En dan zei ze, ja, ik vind het toch niet zo erg leuk. En dan zei ik stevast, jawel, maar ik ben van plan om het heel leuk te gaan tekenen. En, en dat was haar belangrijkste rol. Maar ze heeft ook nog een poosje de strip ingekleurd. Dat, dat was natuurlijk nog geen sprake van digitaal. Dat ging gewoon met plakkaatverf op een film. En, uh, uh, dus het was hier een. Uh, alles deden we in huis, van de belettering tot de inkleuring. En de hele SWIK ging hier vandaan naar de drukkerij. Nou, een hele andere tijd. Bent u trots als u erop terugkijkt? Trots, ja, dat geeft natuurlijk wel. Een zekere voldoening dat je iets hebt bedacht wat nu nog steeds leeft onder de mensen. En eh, ondanks de, de, de, de overdracht eh, nog steeds belangstelling heeft. Dat blijkt maar weer uit dit gesprekje. Ja, want u heeft uw uh, werk overgedragen aan studio Jan Kruis. Ja. Uh, hoe vindt u dat uw vervangers het op dit moment doen? Uh, ja. Nou... Wat zal ik daarvan zeggen? Ja, nou, dan ben ik wel heel <laughs> benieuwd natuurlijk. Uh, het is natuurlijk... Ze doen het af en toe best leuk. Maar het was voor mij in het begin een beetje moeilijk... om te zien hoe anderen mijn karakters, mijn kindertjes... opa, mijn vader, uh, lieten spreken. Daar had ik nog het meeste moeite mee. M maar en, vindt uh, u het dan niet ontzettend jammer... dat u daar, daar afstand van heeft gedaan? Dat, u, ik, ja, nou, ik merk ja dat u het toch wel heel erg moeilijk vond. Ik heb het toen, dacht ik... Ik ben niet goed in sommetjes, maar ik dacht dat ik er 37 jaar op had zitten. En toen begon het tijd te keren in die zin... dat alles. Uh, toen begon de computers intreden te doen. En, en, en, en Joop Wiggers, mijn maatje, mm -hmm. die zag daar een beetje tegenop. En, en toen deed zich ook de gelegenheid voor... dat de toenmalige uitgeverij van de libellen VNU het wilde overnemen... En Ja, dat was toch verleidelijk. Vond ik, ik vond het op dat moment toch wel een mooie finale. U bent nu 79 jaar. Hoe vaak heeft u nog een potlood vast? Elke dag. Ja, wat tekent u nu op dit moment? Uh, ik ben nu even bezig voor de gemeente Rotterdam. Die hebben een jazz memorial. Door de hele stad komen uh, grote emaien platen van... Jazz Rotterdamse jazzmuzici uit de jaren 50 en voorts, En dat is ook wel leuk. Uh, zijn er plannen? Nog niet helemaal volgroeid. Want het is heel moeilijk natuurlijk in deze tijd. Om een Jan Kruis Museum te gaan maken hier oh. in Drenthe. Oh. En dat is wel heel leuk. En, en wat, wat, voor, wat voor museum moet ik dan nou voor me zien? Daar zie je een museum. Waar natuurlijk Jan en de kinderen een grote rol in speelt. Waar in mijn jeugd in Rotterdam een rol in speelt. Waar al mijn portretten, ik heb heel veel portretten geschilderd van Corry Vea uit de jaren 50 en 60. Zoals Willem en de zangeres zonder namen, Mies Bouwman en, en Simon Karmichelt. Dat wordt daar allemaal tentoongesteld. <tiek> en mijn andere stripjes, zoals Jimmy en noem op. Kortom, heel veel werk. Nou De ja. belangstelling is er, laat ik het zo zeggen. Je moet natuurlijk wel een grote optimist zijn als je in deze tijd met een nieuw museum begint. Absoluut. Maar, maar misschien ben ik dat wel. Nou ja, Mr. Jan Jans, misschien, misschien verdient u wel een, een museum in ieder geval. Vandaag is het in ieder geval... hè. Vandaag is het in ieder geval precies 42 jaar geleden... dat de eerste Jan Jans en de kinderen uitkwam. Jan Kruijs, dank u wel. Graag gedaan. Graag gedaan.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 Wat doet je Doe maar, is dit alles? U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het is vier minuten voor half vijf. De Tweede Kamer gaat vandaag in debat over het Griekse leningenprogramma. Het zoveelste politieke gesprek over Griekenland. We worden ermee doodgegooid, maar duidelijkheid is er nauwelijks voor de gewone burger. Het hele jaar staat al in het teken van de economische malaise in Griekenland. We hebben het erover met Bart van Hork, Europadeskundige en docent aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt wel of Griekenland een bodemloze put is waar Europa maar geld in blijft gooien. Is er nou tot op heden iets van vooruitgang geboekt? Uh, ja, er is wel vooruitgang geboekt. Uh, de, de Grieken beginnen meer belasting te innen. Uh, dat betekent dat er meer geld uh, blijvend binnen gaat komen. Uh -huh. uh, maar ja, zoals uh, bij dit soort uh, landen, en met name in Zuid-Europa, vaker blijkt, uh, er zitten best wel veel lijken in de kast. Dus... Ja, keer op keer blijkt weer dat er financiële tegenvallers zijn. Welke lijken ook... zitten er in de kast van Griekenland? Nou, ze komen, dat, uh, ze komen er vaak wel achter dat, uh, dat politie toch wel wat rooskleurig uh, zijn... in het, uh, uh, het schetsen van groeisscenario. En uh, dat de groei toch wel wat tegenvalt. En dat is ook uh, de afgelopen keer gebleken. Mm -hmm. uh, de groei van uh, Griekenland valt ook dit jaar en afgelopen jaar tegen. En dat, dat betekent gewoon dat ze langere tijd nodig hebben om schulden af te betalen. En dat is nu ook uh, besloten. Griekenland krijgt langer de tijd om de schuld af te betalen. En de rente die we daarover ontvangen, die wordt gewoon verlaagd. Dus we krijgen wel al het geld terug, maar we krijgen gewoon minder rente. Maar is er dan gewoon niet genoeg realistisch gekeken... naar hoe Griekenland dit in een bepaalde tijd kon gaan doen? Nee, eigenlijk niet. En dat heeft te maken met de Grieken die zeggen van... ja, jongens, luister, wij kunnen gewoon niet meer. En die weten ook dat hoe langer ze de boel trekken... hoe sterker hun positie wordt... Want hoe langer het uh, duurt, hoe duurder het wordt voor ons om eruit te stappen. Dus hoe beter het voor Griekenland is om het zo lang mogelijk te trekken. En anderzijds is het zo, de, uh, de, de noordelijke landen die willen graag uh, uh, ook voor hun eigen kiezers hard optreden en die willen dus ook de meest scherpe uh, voorwaarden uh, eruit trekken. Alleen dat betekent dat soms de voorwaarden niet heel realistisch zijn. Maar hoe, kon, hoe er... kunnen we uh, aan meer controle komen dan? Want ja, we blijven wel de geldschieters. Het is ons geld wat daar naartoe gaat. En, uh, dus het is ook wel een beetje ons beleid ineens. Klopt. Dat, uh, daar zijn we nu ook mee bezig. Um, en Dat betekent eigenlijk een heel onpopulair iets, namelijk meer Europa en Griekenland. Maar dat betekent als je zegt meer Europa en Griekenland dan betekent dat ook meer Europa in Portugal... meer Europa in Italië, meer Europa in Spanje. En die lidstaten zitten daar natuurlijk niet echt op te wachten. En tegelijkertijd betekent dat ook... als Nederland bijvoorbeeld niet aan de criteria voldoet... wat we op dit moment nog steeds niet doen... en waarschijnlijk volgende jaar ook nog niet... ...dat we ook nog wel een risico lopen dat Brussel bij ons langskomt. Dus iedereen is daar heel terughoudend in om te zeggen van... ...weet je wat, laat Brussel maar ingrijpen in, uh, in Griekenland... ...want dan betekent het dat ze zelf ook misschien het risico lopen... ...dat Brussel op de stoep staat. Ja, vandaag dus het, het Tweede Kamerdebat over het Griekse leningenprogramma. Ja. Hoe lang blijft Nederland nog bereid om, om daar geld in te pompen in het Griekenland? Nou, het is wel heel interessant, want uh, de premier heeft natuurlijk campagne gevoerd met geen cent naar Griekenland. En het afgelopen debat heeft uh, de partij van de premier ook moeten zeggen van ja, misschien wordt er wel op termijn kwijtgescholden. Dus het is niet uh, te zeggen hoe lang het nog duurt, um, hmm. maar dat er nog een nieuw steunpakket aan zal komen, dat is vrijwel zeker. Dus er zal waarschijnlijk nog wel meer geld in Griekenland gestoken moeten worden. Is dat voor Nederland een optie überhaupt, de, de, alle schulden maar kwijtschelden? Um, het zal niet allemaal zijn, maar um, de helft zal wel, een, een, een, je moet denken aan de helft wat kwijtgescholden gaat worden. En een groot gedeelte zal dan uh, door, uh, door, door, door banken uh, opgev opgevangen worden. Maar we zullen er waarschijnlijk niet aan ontkomen dat een deel van uh, wat, wat de overheid erin heeft gestopt, dat dat ook kwijtgescholden wordt. Ja. Dan praat je over hele grote bedragen in, in de pot, maar voor Nederland zal het betekenen, dan praat je over 2,5 miljard ongeveer. Nu We hebben het natuurlijk ook de hele troveren. Griekenland bijna failliet. Zou dat niet gewoon de oplossing zijn? Griekenland failliet uit de eurozone? Ja, dat, dat is een hele aantrekkelijke oplossing. Um, maar het nadeel daarvan is dat je dan ongecontroleerd ook al je inleg gewoon kwijt kan zijn. Um, en dan praat je niet meer over 2,5 miljard, maar dan praat je echt over tientallen miljarden. En het gevaar daarvan is, op het moment dat Griekenland failliet gaat... dan kijkt iedereen naar Spanje of naar uh, Portugal of erg nog naar Italië. Maar waar hebben wij Griekenland dan... voor nodig? Nou, het, het probleem is dus, op het moment dat ze naar Spanje en Griekenland en, en Italië gaan kijken... Ik, dat zijn landen die, als ze omvallen, dan is, uh, ja, dat, dat, dan, <laughs> dan hebben we echt bonje in de tent. Want die zijn zo groot, mm -hmm. uh, die kunnen we niet meer redden. Uh, dan praat je echt over niet... Uh, uh, 20 miljard, maar dan praat je echt over duizend miljard of wat je kwijt bent. Um, en om dat te voorkomen, zeg ik ze maar van, nou ja, weet je wat, we houden de Grieken er gewoon in. Dan weet iedereen ook wat er ook gebeurt. Italië en Spanje, die, uh, ja, die, daar laten we niet zo ver mee komen. En zo houden we een beetje rust in de tent. Ja, in Griekenland zelf is het verder van rustig. Um, ja, men, men vreest toch voor de overname van Merkel eigenlijk, de overname van Europa. Um, denken die Grieken zelf dan ook niet? ja. Uh, laat ons maar failliet worden en laat ons compleet opnieuw beginnen. Voor de Grieken, met name de Griekse bevolking, is dit nog het, uh, ja, het, het, uh, het slechtst denkbaar scenario wat, uh, wat er is. Want ze blijven maar uh, aan de zijde het draadje hangen. En er komt niet echt duidelijkheid. Um, maar ja, het, het, het, het is de realiteit voor hen. Ze zullen het ermee moeten doen. En uh, er moet op dit moment binnen de Griekse politiek... Zal er ook uh, krachtig opgetreden moeten worden. Maar inderdaad, uh, Merkel was op bezoek en, en dat werd niet echt gewaardeerd. Ja. Je zag dat er heel veel, uh, natuurlijk, Iets aan verwensing waren. Ja. natieverleden van Duitsland wordt opgetrokken. Maar ja. ja, het is wel de realiteit. Er is volgens mij nog een hele lange weg te gaan voor Griekenland. En de Tweede Kamer zal vandaag in debat gaan over het Griekse leningenprogramma. Europakenner Bart van Horck, dankjewel. Graag gedaan. Het is twee minuten over half vijf. Tijd voor. Het nieuwsminuutje. Met Bas Redeker. Ja, nou het, het gesprek van de nacht is natuurlijk dat Noord-Korea... een lange afstandsraket heeft gelanceerd. De Noord-Koreanen zeggen zelf dat de raketlancering als doel had... een satelliet in de ruimte te brengen... en dat hen dit ook daadwerkelijk is gelukt. De Zuid-Koreanen daarentegen zeggen dat ze het nog onderzoeken... en sluiten tevens ook niet uit dat dit een verkapte wapentest is. De internationale gemeenschap reageert verrast... Washington laat weten de situatie in de gaten te houden en later met een gedetailleerde statement te komen. De NAVO geeft aan te vrezen dat de verhoudingen in de regio op scherp komen te staan. En in Japan is het volk opgeroepen om toch vooral kalm te blijven. De Raad van Discipline velt morgen een oordeel over een tuchtzaak tegen Bram Moscovici. Ja, alweer een tuchtzaak. En deze zaak gaat over het beledigen van rechter Marcel van Oosten... die de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders heeft afgewikkeld. Moskovitch noemde Van Oosten in de Telegraaf krampachtig en humorloos... en stelde volgens de rechter zijn onafhankelijkheid ter discussie... door te zeggen dat hij volgestopt was met boodschappen van bovenaf. In het Amerikaanse Portland heeft een man het vuur geopend... op een menigte in een winkelcentrum. Er zijn minstens drie doden gevallen, waaronder de schutter zelf. De politie heeft bekendgemaakt dat hij zelfmoord heeft gepleegd. De gemaskerde schutter kwam het winkelcentrum binnen in camouflagepak... en schoot in het rond met een semi-automatisch geweer. Over zijn motieven is nog niets bekend. Tot slot, prinses Mabel verschijnt vandaag voor het eerst... sinds het ongeval van prins Frizo weer in het openbaar. Ze zal aanwezig zijn bij de uitreiking van de prins Klausprijs. Die prijs wordt uitgereikt door prins Constantijn... aan de Argentijnse uitgeverij Eloisa Cartonera... omdat ze handgemaakte boeken met omslagen van recycled karton uitgeven. En dan nu het weer met Stijn van Antwerpen. Op dit moment trekken er enkele buien over. In het oosten is dit voornamelijk sneeuw. In de middag zien we een afwisseling van stapelwolken en zon... De temperatuur loopt uit een van 1 graad in het binnenland tot 5 in de kustgebieden. Vanavond en vannacht dan is de kans op gladheid groot en ligt de temperatuur onder het vriespunt. De wind neemt tijdelijk in kracht af en waait uit een zuidoostelijke richting. Donderdag overdag is het vrij koud en valt er met name in het binnenland een enkele sneeuwbui. De temperatuur ligt rond het vriespunt bij een matige naar zuidoost draaiende wind. Richting het weekend wordt het zachter met temperaturen boven normaal. De wind is vrij krachtig tot krachtig en kiest voor een zuidwestelijke hoek. Tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel Bas Redeker en volgende uur ben je weer terug met ons met het laatste nieuws. Straks meer aandacht voor het Amerikaanse begrotingsafgrond. Want daar is uh, nogal wat aan de hand en daar wordt meer zorgen over gemaakt... dan over de crisis eigenlijk in de eurozone. En we hebben aandacht voor het boek Neem op als je moeder belt... en honderd andere tips om een beter mens te worden. Maar eerst Snow Patrol, Chasing Cars we'll do it all And If I lay here If I just lay here Would you like If I lay here If I just lay Just lay here. Would you lie with me and just the world? Snow Patrol hier op Radio 1 bij Nul Wakker. Doe iets. Deze oproep in neonletters boven een spoorbrug in Amsterdam inspireerde Onno Aarden tot een nadere bezinning op zijn leven. Hij wilde een beter mens worden en schreef daarom het boek. Neem op als je moeder belt en honderd andere tips om een beter mens te worden. Het is een hele mond vol. Onno Aarde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En? Beter mens geworden? Ja, ik ben uh, flink op weg. Het is overigens neem, uh, neem op als de radio belt, hoor. dat kun je er ook voor, uh, voor in de plaats zetten. <laughs> um, uh, dat maakt je ook al heel snel een beter mens. Um... Uh, ja, nee, ik ben uh, goed uh, bezig. Al zeg ik het zelf, klinkt ontzettend pedant om dat zo te zeggen. Um, het was uh, zo dat ik een paar jaar geleden uh, eigenlijk in korte tijd... zowel mijn baan kwijtraakte als mijn huis in het gooi. Dat verkocht ik. M en de relatie met de moeder van mijn kinderen liep, uh, liep stuk. Mm -hmm. Dus uh, waar veel mensen dan denken, oh jee, midlife crisis, uh, heb ik eigenlijk uh, geluisterd naar mijn nieuwe vriendin. Die zei, no kennelijk doe jij het tot nu toe niet helemaal goed. Misschien wordt het tijd om jezelf opnieuw uit te vinden. En dat was uh, de reden voor, uh, voor dit boekje. Ja, en toen dacht jij, ik schrijf een boek en dan word ja. ik vanzelf een beter mens. Nou, dat gaat niet vanzelf. Dat vergt wel wat energie. Het zijn allemaal hele korte hoofdstukjes. Het is ook geen zweverig boek, overigens een heel aards... Um, en een van die hoofdstukjes is geen, geen, geen reactie zonder actie. Hè? Je moet zelf uh, echt al een eerste, eerste stap zetten. Uh, maar waar dit boekje echt over gaat... en wat ik eigenlijk de afgelopen jaren heb geleerd... is dat je uh, dat je wel echt bewust kunt worden van het leven dat je leidt. Mm. En, en ook van de mindere, minder aangename kanten uh, daarvan. Bijvoorbeeld stress. Um, nou, Als je dat herkent en als je ook weet dat uh, niet alle stress uh, relevant en zinvol is dan kun je daar ook naar gaan, gaan leven. Maar en laten we ook het... even naar het begin beginnen. Hey, je hebt dat boek ja. geschreven. Hoe word je nou een beter mens? Nou, daar zijn wel 101 hoofdstukjes voor nodig. Dus niet. Die hoofdstukjes zijn zo'n anderhalve à twee pagina per, per stuk. En daarin wordt eigenlijk stapsgewijs... inmiddels een aantal hele praktische tips uitgelegd. Dat doe ik dan. Uh, hoe je dat doet. Maar het begint eigenlijk, wie vroeg naar het begin... Het begint met, uh, met jezelf bewustzijn van... Uh, ...van wat je, wat je zelf in de hand hebt en wat je uh, aan anderen moet laten. Mijn eerste hoofdstukje is, doe de nog te leven test. Als ik aan jou vraag, stel je hebt nog tien jaar te leven, wat zou je dan doen? Dan zou je misschien zeggen, nou radio maken, prima, leuk. En als ik dan vervolgens aan jou vraag, stel je hebt nog één jaar te leven, wat zou je dan doen? Nou, heel veel mensen zeggen dan, oh ja, maar dat verandert de zaak. En dan zou nee. ik dit uh, en dat gaan aanpakken. Maar je hebt 101 tips geschreven. Geef eens wat praktische voorbeelden. Nou, voor mannen scheer je nat. En er zijn twee soorten mannen eh, op de wereld, eh, natscheerders en droogscheerders. En er is heel veel op terug te voeren. Eh, ik kreeg vroeger van mijn vader een, een prachtig Philips scheerapparaat. Dat vond hij een teken van volwassenheid. Ik heb dat ding een paar jaar gebruikt. En daarom ontdekte ik dat het eigenlijk veel prettiger was om je nat te scheren. Waarom? Vraag je dan af. Eh, omdat dan je een aantal minuten per dag echt puur met je eigen gezicht en met je lijf... Bezig bent. Ja, maar, maar dan mag ik, als ik daar even op mag inhaken... Ja. ik zit hier toevallig in een radiostudio... met een nou, best wel aardige baard op dit moment. Ben ik nu een uh, slechter mens? Nee hoor, als je een baard wil laten staan... Dan, uh, dat, uh, dat, dat laat ik geheel aan jou. Ja, het gaat natuurlijk om mensen die... geen baardgroei willen laten staan. Hè? Anders hoef je, je niet te scheren. Dus dan, dan mag jij dat hoofdstukje afslaan. En een ander een andere heel uh, uh, praktisch hoofdstukje is... neem op als je moeder belt, hè? zo heet het boekje ook... Waarom, doe, waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom maakt dat je nou een beter mens? Uh, ik, mijn moeder belt elke woensdagavond om half tien. Dan kun je de klok op gelijk zetten. Haar verhalen zijn toch altijd een beetje medisch van aard. Ze is al wat ouder uh, en ik heb uh, mijn oude ik dacht altijd: Oh, god, gaan we weer? Hè? Als ik haar uh, naam in het schermpje van mijn toestel zou oplichten. Uh -huh. En mijn nieuwe, ik zeg, wacht even, mijn vader leeft niet meer. Stel, mijn vader zou hebben gebeld woensdagavond. Zou ik dan hebben opgenomen? Nou, natuurlijk. Mijn moeder is eigenlijk heel oud. Over een paar jaar is het er misschien niet meer. Zolang zij belt en eigenlijk om aandacht vraagt van mij, een paar minuten per week... Waarom zou ik die dan niet geven? En, en Al nog eventjes wat, uh, wat informatie met haar uitwisselen. Ja, maar ik... Ja, goed, mijn moeder die, uh, die belt, mij, belt mij vaker dan één keer per week. En ik heb ook soms wel zoiets van, nou, een keertje niet. Misschien, uh, misschien bel ik bel morgen wel weer een keertje terug. Ben ik nu ja, een slechte nou, mens? Dat is, heel, dat, is heel, dat is heel aardig. Want wat je, als jij terugbelt, heel veel mensen doen dat niet, hè? Heel veel mensen die ik spreek die zeggen, nou, uh, uh, als mijn moeder belt, dan laat ik het... Uh, dan laat ik het er maar even bij. Uh, ik, ik, ik neem zelf al een keer contact op... en die keer komt er dan vervolgens nooit van. Kijk, mijn, mijn stelling is... en jij doet dat volgens mij ook uit, uitstekend... kan niet anders zeggen... is uh, als die aandacht wordt gevraagd... door jouw dierbaren, uh, je familie, je kennis en je vrienden... Uh, uh, geef, die, geef die dan terug. Uh, uh, en doe dat ook bewust. Uh, heel veel gesprekken, of dat nou door de telefoon is of anders die wonden uit in een soort... aha, uh -huh, mhm, mm ja, mm -hmm. Mm -hmm. En dat je op een gegeven moment uh, zelf uh, denkt... moest ik nou ja of nee zeggen op deze uh, vraag. En wat uh, maakt jou op... nu eigenlijk de expert... om de mensen te vertellen dat ze een beter mens zijn? Nou, ik ben een van de, van de vele experts. Maar ik, uh, ik denk dat dit boekje onder elkaar uh, weet te zetten... een aantal inzichten die ik heel praktisch in dagelijks leven heb ontdekt. Hele kleine dingetjes. Mm -hmm. En ja, dan ja, ben ik een expert. Dat, dat zou ik voor mezelf niet kunnen zeggen. Maar veel mensen die, die, die, boekjes, die mijn boekje hebben gelezen, die zeggen gewoon, nou, dat is ongelooflijk herkenbaar. Of daar heb ik wat aan. Nou, dat, dat is wel aardig. Ja, onder schreef het boek. Neem op als je moeder belt en honderd andere tips om een beter mens te worden. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. De kranten zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door in het krantenoverzicht. De Telegraaf kopt tunter zoekt grenzen van de wet op. De Ierse prijsvechter Ryanair ligt zwaar onder vuur van pilotenverenigingen in Europa. De veiligheid zou in het geding zijn door hoge werkdruk, agressieve leiding en Russisch roulette met bijna rampen.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 Veel apothekers hebben relatief hoge kosten voor huisvesting en personeel. Er moet eigenlijk bezuinigd worden, maar ondertussen neemt de hoeveelheid werk juist toe, zegt directeur Soert Veenstra van de Associatie van Ketenapotheken. Vorig jaar is 93 van de apothekers gecontracteerd, zegt de woordvoerder. Het resultaat van onderhandelingen kan zijn dat sommige apotheken zullen verdwijnen in regio's waar er veel zijn. Dan NS en Die zijn onder verscherpt toezicht gezet door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat schrijft trouw.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 En tot zover het krantenoverzicht van vandaag. Zometeen gaan we bellen met Washington. Want de republikeinen en democraten komen er maar niet uit. Het begrotingstekort. Maar eerst gaan we luisteren naar Amy Winehouse met You Know I'm No Good. 7 voor 5 op 12 12 12 12 december 2012 Je Luisterde luisteren naar Amy Winehouse You Know I'm No Good De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen Internationaal worden er grotere zorgen gemaakt over de Amerikaanse begrotingsafgrond... dan over de crisis in de eurozone. Dat zegt het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF. Als de Republikeinen en Democraten het niet eens worden over het terugdringen van het begrotingstekort... zullen de gevolgen vanaf 1 januari pijnlijk zichtbaar worden in de Verenigde Staten. In Washington zit onze WNL-correspondent Wouter Zantingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er precies gebeuren als die Republikeinen en Democraten het niet eens worden... Ja, wat er heeft gebeuren is het gevolg van het uh, grote debat van vorig jaar. Hè, toen de Amerikaanse uh, begroting, zoals schuldenlimiet, uh, werd verhoogd. Uh, uiteindelijk, dus na heel veel discussie, Amerikaanse krediet werd de Amerikaanse kredietwaarde toen verlaagd. En uh, de Republikein en Democraten hebben toen een compromis gesloten. dat ze eigenlijk gewoon de beslissing gingen uitstellen tot 1 januari 2013. Mm -hmm. En als ze het dan niet eens zouden kunnen worden, dan zou er automatisch gebeuren wat ze allebei niet zouden willen: de belastingen gaan dan enorm omhoog, uh, terug naar het niveau onder Clinton. En er komt een, een grote korting op de overheidsuitgaven van 20% bij Defensie en 10% bij alle andere overheidsdiensten. Ja, en wat betekent dit nu voor de gewone Amerikaan? Nou, zeker hier in de uh, omgeving van Washington DC gaat het enorme gevolgen hebben als dat zou gebeuren. Er worden uh, per direct dan 267.000 mensen ontslagen. En dat is dan ja, van, van uh, allerlei soorten mensen, van FBI-agenten uh, tot uh, uh, verkeersleiders bijvoorbeeld. Uh, en uh, bovendien krijg je daar bovenop nog eens een keer... de mensen die indirect uh, afhankelijk zijn van de overheid. Uh, uh, en dat zijn, dan, uh, dat zijn meer dan uh, een miljoen banen die dan op het spel staan. Nu is dit deadline gegeven op 1 januari 2013. Een moeilijke deadline, want de verkiezingen zijn pas net achter de rug. Dus Obama kan nu pas eigenlijk echt een standpunt innemen hier, toch? Ja, dat klopt. Uh, dit kwam er inderdaad al heel lang aan. Uh, maar er werd steeds gezegd, ja, als de verkiezingen geweest zijn... Dan kunnen we eindelijk uh, de beslissing gaan nemen. Nu zijn de verkiezingen geweest en uh, nu moet het eigenlijk gaan gebeuren. Ja, En als deze deal er nu niet komt? Ja, dan uh, de VS-economie, die langzaam aan het opkrabbelen was, hè. we hadden 2,7% economische groei in het laatste kwartaal, uh, stort dan direct in een recessie omdat uh, de, uh, de overheidsuitgaven zo hard uh, terug gaan in één keer. En alle Amerikanen gaan het ook merken, want er staat meteen een lager bedrag op de loonstocht. Ja, de hele economie stort eigenlijk in als dat gebeurt. Uh, ja, in ieder geval op korte termijn wel. Dan betekent het dus eigenlijk wel echt die day 1 januari 2013. Uh, wat moet er nu precies gaan gebeuren dan om dit, uh, om dit allemaal recht te breien? Nou, wat er moet gaan gebeuren is dat democraten en republikeinen een, een deal sluiten. Uh, en dat uh, uh, is dus inderdaad heel lang lastig geweest. Uh, maar goed, Obama staat nu een stuk sterker in zijn schoenen dan in 2011... Uh, ...tijdens het eerste de, uh, deel van het debat eigenlijk, omdat hij nu dus ook verkiezingen uh, gewonnen heeft. En hij wil nou dus een, uh, een, een deal waarin dus de belastingen alleen maar omhoog gaan voor de hoogste inkomens... ...en niet voor de anderen, en dat er, uh, de overheidsuitgaven uh, uh, wel worden beperkt, maar uh, zeer met mate. Dus Obama krijgt uiteindelijk gewoon zijn zin? Uh, waarschijnlijk wel. Het lijkt op dat de Republikeinen gaan capituleren... Uh, Bener, nog steeds de leider van de Republikeinen, heeft ook gezien dat veel van de uh, uh, Tea Party mensen hè, die het hardste uh, streden uh, tegen het, uh, het, uh, ja, het verhogen van de debtlimiet, uh, dat die ja, niet meer herkozen zijn. Of uh, sommigen die wel herkozen zijn met veel minder stemmen. Hij heeft ook uit hun uh, uh, uh, uh, voorzitterschappen gehaald van de verschillende ja, zeg maar kamercommissies die ze hadden. En, uh, dus hij heeft het uh, veel sterker het hoer in handen. En uh, ja, de Republikeinen hebben ook wel het idee dat ze niet de hele economie willen laten instorten... omdat ze ja, tegen belastingverhoging uh, willen zijn voor miljonairs. Dus de, Obama heeft, het, uh, heeft de publieke opinie met zich mee. En de Republikeinen kunnen niet anders dan met hem uh, meegaan. Ja, maar, maar stel, laat, laten we het even omdraaien. Stel dat de Republikeinen uh, in november de presidentsverkiezing hadden gewonnen... dat Romney de nieuwe president van Amerika zou gaan worden. Dan had dit toch ook moeten gebeuren? Dan hadden de Republikeinen toch dan ook in moeten leveren? Uh, nou ja, goed. Als, als Romney uh, president was uh, geweest, dan was er een deal waarschijnlijk uitgekomen die een stuk beter was voor uh, republikeinen. Kijk, uh, de, de uh, republikeinen willen op zich uh, misschien wel een beetje dat de belastingen worden verhoogd, maar die willen daar dan tegenover enorme kortingen op de overheid zetten. En uh, dat wil Obama dus niet. Als, maar als Romney had gewonnen, dan... Was, dat, was die kant van het deal in ieder geval veel scherper geweest. Maar verliezen de Republikeinen niet eigenlijk hun gezicht? Ze hebben altijd gezegd, bij ons gaan de belastingen nooit omhoog. En nu zien we dat ze waarschijnlijk toch die hogere inkomens die, die belasting zullen krijgen. Ja, absoluut. En er zijn ook een aantal uh, manieren waarop ze proberen te vullen. Een van de dingen die ze misschien willen doen, is dat ze de, uh, de fiscale klif laten gebeuren. En dan uh, één minuut na twaalf, uh, in januari. Uh, uh, in plaats daarvan, hè, dan komt uh, dan, dan, uh, er een nieuwe wet om juist de belastingen te verlagen, maar dan niet alles. Dus dan hebben ze eigenlijk in principe nooit hoeven ze dan voor een belastingverhoging te stellen. Maar dat soort verhaaltjes worden inderdaad ook allemaal uh, uh, nu besproken. Maar goed, het, het, het, het punt is nu dat het alleen maar de miljonairs zijn, uh, of in ieder geval de hoogste inkomens, minimaal 250.000 uh, dollar die getroffen zijn. En de republikeinen, ja, die willen toch niet... Uh, alleen maar voor die mensen opkomen. In ieder geval dat idee, uh, uh, te, ja, dat dat idee leeft met uh, de Amerikanen hier. Ja, en is dit nu ook het, het gesprek van de dag, tot slot? Het is absoluut het gesprek van de dag. Uh, veel tv-programma's hier hebben ook echt al een countdown, uh, countdown time. <laughs> uh, uh, dus dan zie je ook zoveel dagen en zoveel minuten tot de fysicale cliff, ja, dus tot is de hel losweegt. Ja, precies. Ja. Nou, volgende week spreken we weer, Bouter Zantingel... onze WNL-correspondent vanuit Washington. Dank je wel. Dit was alweer het eerste uur van Nu Al Wakker. Maar straks na het Nationaal zijn we weer terug... met onder andere het WK Zwemmen dat vandaag begint. We spreken met Sharon van Rouwendaal. En we hebben een gesprek met Joris Voorhoeven. Dat zal volledig gaan over de huidige situatie in Syrië. Maar zoals we al net zeiden, eerst het